Op de rand Op de rand Morgen sta ik In de krant Ik ben weg Ik ben weg Ik zal wel zien Wagi Glant Wat jij niet ziet. Een, twee, drie. Een, twee, drie. T. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Piep kijkt in de verte. In het vogelbos wachten zijn vrienden, zullen ze er op tijd zijn, voor zonsopgang. Het moet, het moet. Hé, hey, Wiet, ça va? What's wrong? Vind je het niet meer leuk om te vliegen? Jawel. jawel. Wat is er dan? Ik weet het, ik vind grote mensen raar. Ja, die zijn ook een beetje raar. Zeg! Vliegen op een vallende ster, ziet ons hier zitten, dat is toch fantastisch, altijd, maar verder en verder en verder, wij zijn bof, komt de Wiet. Ja, ja, ja, ja, ik denk het ook, Piep. Right. Wiet glimlacht. Piep, die weet dat Wiet verdrietig is. Hij weet ook waarom. Piep? Ja, jongen? Heeft ga voor jouw kinderen? Waarom vraag je dat? Wa, wow, zomaar. Ja, hij heeft kinderen. Veel? Miljoenen. Zo veel? Gabriel is de koning van het heelal. Zie je al die sterren? Dat zijn zijn kinderen. Het heelal is één grote vliegende familie. De aarde is ook een ster, hè? Jip, yep, klopt. Gabriel roept piep. Hij mindert vaart. Kijk daar beneden, een satte, een satte liet. Waar? Daar. Amai, dat is een hout modellijke, dat lijkt nergens meer op. op. Een satelliet? Het zit hier vol, bomvol satellieten. Het is niet te doen. Kijk, daar, daar, daar. Zie hem, om dingen. Het lijkt wel een spin. Waar gaat die naartoe? N nergens. Nergens naartoe? Nee, dat is het juist. Die gaat nergens naartoe. Die draait hier... Dag in, dag uit, rondjes rond de aarde. Iedere dag hetzelfde. Wat doet hij dan? Ja, haha, wist ik het maar. Die doen niks. dan komt hier iedere dag langs. Een beetje in de weg vliegen. Een beetje de rust verstoren. En dan zijn ze weer weg. Zeg ook nooit goeiedag of zo sociaal, type, Het heeft iets met communicatie te maken. Ja, communicatie, ik merk er niet veel van. Ja, je moet je ook niet zo opwinden. Nee, maar ik bedoel, je kunt toch op zijn minst even dag zeggen, hè? Dat is toch niet zo moeilijk? Een beetje beleefdheid. Daar kan ik mij nu echt over opwinden, zeg. Om dingen, Het is toch waar, zeg. Ik weet niet. Ik zie die natuurlijk ook niet iedere dag, dus... Ik zie die iedere dag. Het zijn ondingen. Allie, heeft die daarnet iets gezegd? Nee, ik heb niks gehoord. Voilà, dat bedoel ik satellieten weg ermee. <lacht> Wat is er? Ik vind het leuk als je boos bent. Piep! Piep, piep! Ondingen. Wiet. Wiet, wiet. Ik zie... Ziek, ziek, ziek, ziek. Een satelliet Piep, zie, piep, zie, piep, zie, zie, zie Een satelliet Mijn naam is Piep en dat is wiet Zijn naam is Piep en ik ben wiet Mijn naam is Wiet en dat is Piep Zijn naam is Wiet en ik ben piep we zingen samen We zien, we zien, we zien, we